Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gemengd gereageerd op de mogelijke versoepelingen. Vrijdag adviseerde het OMT aan het kabinet dat de horeca en culturele sector... weer tot 8 uur s'avonds open zou kunnen gaan. De horeca is daar voorzichtig blij mee... al hopen ze vooral dat die eindtijd doorgeschoven kan worden naar 10. Om 8 uur de deuren sluiten heeft voor theaters in elk geval geen zin... zegt cabaretier Sanne Wallis de Vries. Ik vind het eigenlijk elke keer weer gênant dat je moet uitleggen dat theaters tot 8 uur open uh, gesloten betekent. Tot 10 uur zou dan al wat beter zijn. Maar je kan je ook afvragen wat is het nut van een eindtijd op de dag zetten... alsof er daarna de besmettingen opeens vreselijk oplopen. Het kabinet gaat kijken of het mogelijk is om die sluitingstijd te verlengen naar 10 Dinsdag, dan horen we het. Dan is er weer een persconferentie politieagenten die vanmiddag moeten werken bij de wedstrijd PSV-Ajax gaan staken. Ze leggen hun werk even neer voor de start van het duel om aandacht te vragen voor de hoge werkdruk en onderbezetting. Ook hopen ze zo dat er sneller onderhandelingen komen voor een nieuwe CAO. Een Franse roeier is om het leven gekomen tijdens een tocht over de Atlantische Oceaan met een roeiboot. De man van 75 vertrok op 1 januari vanuit Zuid-Portugal voor een solo roeitocht van drie maanden... Donderdagavond zond hij twee noodsignalen uit... waarna de kustwacht een zoektocht begon. Gisteren werd zijn roeiboot ondersteboven teruggevonden... voor de kust van de Azoren. Het lichaam van de man lag in die boot. En fans van actrice Anna de Armas zijn boos. Ze kochten vol verwachting een kaartje voor de film Yesterday... waarin ze mee zou spelen. Tenminste, dat dachten die fans... omdat ze te zien was in de trailer. The one, the only. Jack We would like you to write something right now. Ja, dat lachje op het einde, dat is er. Maar uiteindelijk kwam ze in de film zelf helemaal niet voor. Ze was er uitgeknipt omdat de rol zou afleiden. De fans hebben nu een zaak aangespannen. Ze eisen minimaal 5 miljoen dollar schadevergoeding van filmmaatschappij... voor het wekken van valse verwachtingen.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 to say So good morning, good morning. Good morning, my darling, Een heel goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam En ik heb vandaag het programma samengesteld... en ga het natuurlijk ook presenteren. Het eerste nummer wat u hoorde... was van het Great Jazz Trio. Het is een trio met Hank Jones... Ron Carter en Tony Williams. En ze staan altijd gegarandeerd voor kwaliteit. Dit album uh, is opgenomen in de Village Vanguard. Het was een live uh, nummer, daarom ook. Het heet 12 plus 12. En het komt uit een uh, album... ...at de Village Vanguard uit 1977. Voor vandaag heb ik veel um, oude bekenden... ...maar ook een aantal nieuwe. En we gaan dus gewoon in 2022 verder... ...met de ontdekkingsreis zoals altijd... We gaan uh, proberen nieuwe artiesten te vinden. Nieuwe albums te vinden die ik uh, nog niet eerder heb gedraaid. En u daarmee te verrassen. Het volgende album wat ik uh, heb klaarliggen is uh, van Charles McPherson. En Charles McPherson is een uh, saxofonist. Het is ook een live album. Het heette Quintet Live uit 1967. Hij speelt daarop samen met Lonnie. Hilliard op trompet, Barry Harris op piano... Raymond McKinney op bass en Billy Higgins op drums. Het nummer heet Never Let Me Go. Ik kan het helaas niet helemaal draaien... want het duurt maar liefst 11,5 minuut. Maar uh, een behoorlijk deel... U luistert naar Charles McPherson met Never Let Me Go. Ik kan het nummer helaas niet helemaal draaien, want het is gewoon veel te lang. Ik ga verder met een uh, nummer van Roy Eldridge en Benny Carter. Roy Eldridge um, staat natuurlijk ook bekend uh, als de, zijn uh, deelname in het uh, orkest van Duke Ellington. Maar hij heeft een aantal solo uh, platen gemaakt... En dit album heeft hij samengemaakt met Benny Carter. Het is uitgegeven door de American Recording Society. Dat was een uh, muzikale abonnementservice in uh, midden jaren 50 tot eind jaren 50. En zij gaven eigenlijk uh, LP's uit van de labels van Norman Granz, de producer. Die labels Clef, Norgan en Verve. daar werden alle grote albums op uitgebracht. Maar... Dat was zoveel dat ze niet alles konden uitbrengen en een deel daarvan kwam speciaal dan op de uh, American Recording Society uit. En dit album, the Urban Jazz, heeft een aantal hele mooie nummers um, van Roy Eldridge en Benny Carter. Ik kon uh, moeilijk kiezen, maar ik heb gekozen voor Polite Blues, Roy Eldridge en Benny Carter. Zo, so, is iedereen wakker? Dat was een heerlijk nummer van de uh, trompetist Roy Eldridge... en de altsaxofonist saxofonist Benny Carter. Polite Blues van hun uh, album Urban Jazz. Ik ga verder met uh, een um, tenor-saxofonist. Het is Soot Sims. Het is een album uit 1992. Het heet A Summer Thing. Hij speelt erop samen met Bucky Pizzarelli op gitaar... Milt Hinton op bas, Buddy Rich op drums en Stenke... Um, maar ook op Drums, maar dat is een nummer wat we vandaag niet gaan draaien. Het nummer wat ik wel ga draaien is um, G baby ain't I good. makes me treat you the way that I do Gee, baby, ain't I good to you Now there's nothing in this world too good for a gal like you Gee, baby, ain't I good to you Bought you for a fur coat for Christmas Diamond ring A big Cadillac car And everything Oh, now it's love Makes me treat you The way that I do Oh, gee, baby, ain't I good to you What makes me treat you The way that I do Gee, baby, ain't I good to you There is nothing in this world Too good for a girl like you Gee, baby, ain't I good to you Bought you a fur coat for Christmas a diamond ring A brand new Honda No gas. Everything. Gee, love makes me treat you the way that I do. Baby, baby, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good? En als verrassing zongen zowel Buddy Rich als Soot Sims op dit nummer. Ik ga verder met Tony Rizzi. Tony Rizzi is een Amerikaanse gitaarspeler. Geboren en opgegroeid in Los Angeles, Californië. Hij was uh, gestart in de muziek als een uh, vioolspeler. Hij begon gitaar te spelen toen hij 19 was. En eigenlijk uh, ging hij daar steeds verder in omdat hij kon lezen. Dat was nog niet gewoon in die tijd... Hij was geboren in 1923, dus dan praten we over uh, eind jaren 30. En er waren toen niet heel veel gitaarspelers die konden lezen. In 1943 ging Tony Ricci uh, het leger in. Hij uh, uh, werd lid van de Very Command Band in Long Beach, California. En uh, ja, daar zaten natuurlijk veel meer muzikanten in die uh, ingelood waren in het leger. Vanuit allerlei studio's. Het heeft heel lang geduurd voordat Tony Ritchie eigenlijk zijn eigen uh, muziek is gaan maken. Hij heeft eerst na de oorlog um, heeft hij, uh, deelgenomen aan het uh, orkest van Les Brown. Hij heeft uh, de Bob Hope Show gespeeld met Les Brown. Hij heeft uh, bij de NBC Orchestra orkest, gespeeld. En hij werd gitarist bij de Danny Kay Show. Ik heb een um, album uitgekozen dat heet Tony Ritchie. En his five guitars plus four plays Charlie Christian. Het komt uit 1976. En naast Tony Ritchie op gitaar... Uh, onder andere Piet Chrisliep op de Noorsax en Tom Rainier op piano. Het nummer heet I Surrender. Tony Ritchie. Tony Ritchie. Ik ga verder met Natasha D'Agostino. Zij is een uh, Canadese. En uh, zij heeft in um, uh, 2018 haar debuutalbum afgeleverd. Het heet Endings Rarely Are. Een aantal uh, nummers daarop zijn haar eigen nummers. En ze zingt ook een aantal jazzstandards erop. En ze heeft een hele mooie stem. En uh, heeft een, ja, een bijzonder uh, album gemaakt met uh, bijzondere ja, jazz moet ik zeggen. Helaas is zij het jaar erop overleden in een verkeersongeluk. Dus we kunnen uh, alleen van dit album genieten. Maar gaat u vooral luisteren naar Sorrow's Song. En het komt van het album's Endings Rarely Are. Natasha D'Agostino. Natasha D'ACostino met Zorro's Song. Um, ik ga verder met Lee Konitz. Lee Konitz, de al um, saxofonist Hij um, is groot geworden eigenlijk uh, in de begindagen van de Cool Jazz. Hij heeft meegedaan met uh, de band van uh, Miles Davis. En dat was bijzonder. Want dat waren natuurlijk allemaal Afro-Amerikaanse muzikanten. Behalve Lee Konitz. En er waren in die tijd genoeg uh, mensen die konden meedoen... maar hij werd uitgekozen en uh, is daarmee uh, onder andere beroemd geworden. Hij is daar wel snel mee gestopt. Hij is zijn eigen pad gaan vervolgen. En um, heeft daar ook grote successen mee gehaald. Ook door uh, regelmatig samen te spelen met een aantal uh, grote artiesten. En uh, hij is ook regelmatig gestopt met uh, muziek maken... om zich weer op onderwijs te richten. Want hij vond zijn eigen muzikale vrijheid zo belangrijk... dat hij het ervoor over had om een tijdje geen muziek te maken, inkomsten te verkrijgen... en zo weer zelf muziek te kunnen maken. Zijn eigen debuutalbum heet Tranquility. Het komt uit 1957. En die heb ik je uitgekozen met een nummer dat heet Lenny Bird... van de pianist Lenny Tristano. En um, daar heeft hij ook een aantal keren mee uh, samengespeeld. En naast Lee Konitz op sax, Billy Bauer op gitaar... Henry Grimes op bas en Dave... Bailey op drums. Het is opgenomen in 1957 in New York. Tranquility heet het album en het nummer heet Lenny Bird. Dat is Likonitz. Ik heb uh, klaar liggen, Butschenk en uh, Bob Cooper. Het album heet uh, a Flower is a Love Thing. En het komt uit 1998. Het is een album opgenomen samen met het, uh, het Nederlandse Metropool -orkest. Het is een beetje een vreemd album. Omdat Butchink uh, op een aantal nummers alleen speelt. En Bob Cooper, Cooper speelt op een aantal nummers alleen. En... Um, een paar nummers maar, spelen ze samen. Ik heb een nummer uitgekozen waar alleen Bob Cooper op speelt, op de Noorsax. En hij wordt onder andere vergezeld door Rob Langerijs op bas en uh, Jan, Ho Ho Ho uh, Jan Hollenstellen op gitaar. De dirigent is Dolf van der Linden en um, op piano onder andere Korbakker en Hans Vromans. Gaat u luisteren naar Nobody Else van... Uh, het is een nummer van Shank maar hij wordt uitgevoerd door Bob Ko Cooper. Schenk en Bob Cooper. Ik ga gauw verder met het laatste nummer van het eerste uur en dat is van Blossom Derry. Zij is een pianiste, maar ook een uh, zangeres en het is van haar uh, debutalbum Blossom Derry uit 1959. Het nummer heet Everything I've Got. Ze wordt vergezeld door Ray Brown op bas, Herb Ellis op gitaar, Joe Jones op drums. Everything I've Got, Blossom Derry. Do not come from children's books There's a trick with a knife I'm learning to do But everything I've got belongs to you I've a powerful anesthesia in my fist And the perfect wrist to give your neck a twist Hammerlock holes, I've mastered a few But everything I've got belongs to you